En een voorspoedige start. Jan van der Putten met het NOS Journaal. Nederlanders maken zich ernstig zorgen over het verschijnsel nepnieuws. En ze worden daar onzeker van. Dat blijkt uit onderzoek van INO Research onder 2400 mensen in opdracht van de Volkskrant. 82% van de ondervraagden zegt dat nepnieuws de democratie en het functioneren van de rechtsstaat bedreigt. 1 op de 3 zegt geregeld niet te weten wat in de media waar is en wat niet waar. Minister Ollongren wil met media in gesprek om verspreiding van nepnieuws te voorkomen. Twee derde van de ondervraagden is het met Ollongren eens... dat de Russen met nepnieuws proberen het beeld over de ramp met MH17 te beïnvloeden. De klimaatdoelstellingen van het kabinet gaan de burgers tientallen euro's kosten. In 2030 is een gemiddeld huishouden per maand 50 tot 60 euro meer kwijt aan energiekosten dan nu. Het planbureau voor de leefomgeving heeft dat berekend op verzoek van de NOS... Het kabinet wil dat in 2030 de uitstoot van CO2 is gehalveerd. Voor huishoudens betekent dat dat huizen beter geïsoleerd moeten worden en dat er zuiniger auto's en apparaten moeten komen. Kamerleden van D66, SP en GroenLinks dringen aan op het vertrek van Camille Eurlings... als bestuurslid bij sportkoepel NOC-NSF, meldt het AD. Eurlings, de oud-minister, is in opspraak vanwege mishandeling van zijn ex-vriendin. Hij kreeg daarvoor een taakstraf en betaalde een schikking. Volgens een advocaat was de mishandeling niet ernstig... en wordt in de media onterecht gemeld dat Eurlings een strafblad heeft. De Kamerleden vinden dat verbijsterend. Kamerlid Diertens van D66 spreekt van een ongelukkige verklaring... van iemand die een voorbeeldfunctie heeft. In het zuiden van de Filipijnen zijn tientallen mensen omgekomen... door modderstromen en overstromingen. Het dodental staat volgens media op zeker 126. Er wordt nog gezocht naar vermisten. Het weer bewolkt en af en toe wat regen of motregen bij een graad of 10. En vrij veel wind Komende dagen weinig verandering. Tweede kerstdag wat meer zon en vooral s'nachts wordt het koud. Dit was het ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn op dit moment... U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Dit is Kerst met ZFM. Met men nu. Goedemorgen Zandvoort. Hi, hi. We're your weather girl. Uh-huh. And have we got holiday news for you? You better listen. This is an open letter to Mr. Santa Claus. Tell her. From all single girls back home. All right. Bring me up. Wij uh, hebben een uh, vol café hier. Uh, het is uh, politiek uh, behoorlijk uh, druk. Dus, uh, mocht iedereen zin hebben om te komen kijken of luisteren, dan kom vooral hier naartoe. De koffie is klaar en het is heel gezellig in Hotel Hoogland. Maar wij ja, beginnen... En met koekjes van Floris. En met Floris koekjes Haber van hè? Floris, ja, die heeft. Uh, ja. Ze, volgens mij zijn het zelfgemaakte koekjes. Of, Ziet er ook niet. Nee, nee, dat, nee, dat ja, maakt ook niks uit. Ze zijn in ieder geval lekker. Uh, bij ons zit uh, Maike Koper van uh, de Partij van de Arbeid, althans uh, de nieuwe mevrouw uh, Koper van de Partij van de Arbeid, en onze voorzitter van de radio. Hè? Ja, onze. Bent. Ja, dus, dus ik moet, wel, op, ik op, ik op, moet ja. wel voorzichtig zijn... want anders dan is dit onze laatste uitzending. Nou, ja. nee, dat mag niet. Nee, precies. Maaike, uh, ik heb de eerste vraag. Uh, je bent jarenlang al betrokken bij de Partij van de Arbeid. Ja. Jouw man jarenlang bij de VVD. Ja, daar kan hij niks aan doen hoor. Ja. Hij heeft, heeft dat nooit enige spanning opgeleverd? Nee, nee, kijk, ik neem het hem niet kwalijk. Hij kan daar gewoon niks aan doen. En uh, hij heeft volgens mij uitstekend gefunctioneerd als fractievoorzitter van de VVD in een periode. Ja, en ik ken en, hem uh, raad gezeten. Ja, precies, precies. Is het bij hem ja, ook die dus paplepel? Dus bij, jou, dus bij jou de Ik weet het niet of bij Fred de paplepel, bij mij komt het... Uh, maar wat ik eigenlijk eerst wil, vind je dat goed? Ik zou ontzettend graag mijn collega's willen voorstellen. Voor, uh, voor uh, de, voor natuurlijk mag je dat ja? doen, ga je gewoon. Want naast mij, ik zit hier alleen als, als, als, niet als lijsttrekker... maar naast mij zitten twee hele belangrijke mensen voor de toekomst. Lisa de Vries en Peter Eggehuizen. En zij zijn net als ik... Dan gaan we even snel... Lisa de Vries en... Peter Ergenhuizen. Ja. En zij zijn net als ik het aanstormend jong talent... van de Partij van de Arbeid. Waarbij je over mijn leeftijd wat zou kunnen zeggen... maar over Lisa kun je echt zeggen dat het jong aanstormend talent is. Ze ziet er ook is. erg jong uit. <laughs> Um, um, Oké, okay, die zit aan tafel. Ja. Maar even over uh, Partij van de Arbeid VVD. Dat ja. gaat goed samen. Ja, kijk, wat wij dus gemeen hebben, allebei, is dat wij natuurlijk uh, het ontzettend belangrijk vinden wat er hier in Zandvoort gebeurt. En bij Fred, jij vroeg net of het uit de paplepel kwam. Mijn vader was echt een rode rakker. dus bij mij is het inderdaad met de paplepel uh, ingegeven. Ik ben Je bent er nooit huishuis... vanaf gekomen. Nee, nee, nee, ik ben er niet overheen gegroeid, Sterker nog, ik ben er de uh, uh, van in mijn schoenen komen te staan. Vandaar ook dat ik me ook altijd druk heb gemaakt hier in Zandvoort over bijvoorbeeld de woningbouwvereniging of over Pluspunt Zorg en Welzijn. En dat is echt mijn paplepel inderdaad van mijn Jij vader. Jij zit ook overal in, hè? Uh, nou, dat valt. Zo reuze. In een hele sociale sector kom ik jou steeds tegen. Dat valt reuze mee, maar ik vind het ontzettend. Leuk, zeker sinds ik mijn bedrijf verkocht heb om mijn tijd eraan te besteden. Ja, dat vind ik erg leuk om te doen. En niet alleen plaatselijk, ook landelijk ben ja. je actief. Maar landelijk ben ik gestopt eigenlijk toen ik, toen ik de zaak verkocht. Want dat was wel uh, uh, gelinkt aan wat ik met de zaak deed. Bij, uh, Fred was natuurlijk belangenbehartiger. Om even terug te komen op, op Fred voor ondernemers. En ik heb me in ondernemingsland altijd sterk gemaakt voor goed beroepsonderwijs. Want mijn motto is, als je een goed vak leert, dan sta je sterker voor de toekomst. En dat heb ik landelijk uh, best wel pittig, pittig uh, gedaan. Maar toen we onze zaak verkochten, uh, zijn we eerst eens een jaartje niets gaan doen en pensionado spelen. En ik kan je vertellen, dat het lijkt heel leuk, maar daar is helemaal niks aan. Hoor. Je verveelt je dat is, nou maar het is ook. Gewoon, ja, het is ook gewoon ontzettend leuk om, uh, om deel te nemen aan alles wat er hier uh, leeft en speelt. Je hebt niet voor niets een koninklijke onderscheiding gekregen hiermee. Nou, in dank april. Wel. Ja, Ik was erg, ja. uh, erg verrast en uh, helemaal verrast toen ik pas als laatste aan de beurt uh, kwam, want ik werd ridder in plaats van lid. Ik dacht, waarom doen ze nou niet vrouwen eerst bij deze bijeenkomst? <laughs> en en maar toen bleek dat ik een andere onderscheiding kreeg van vanwege mijn landelijke uh, werkjaar. Wel verdiend. Nou, dankjewel, dankjewel. Ik zit hier een beetje met blosjes als er de foto's gemaakt nee, uh, worden. Nee, nou, dat valt reuze mee hoor. Maar, maar nu, uh, Maaike, uh, de verkiezingen komen eraan. Ja. Uh, jij bent uh, lijstaanvoerder. Ja. Ja, leuk. Ja, ja, ik vind het echt hartstikke leuk. De, we hebben in, uh, het bestuur heeft uh, in, uh, de hele zomer gewerkt. Met, uh, met veel aandacht hebben ze alle leden van de partij aangeschreven, aangebeld en uh, gesprekken gevoerd. En uh, zo zijn er in september gesprekken gevoerd met allerlei kandidaten. Nou, dat was een hele lijst, want naast mij zitten ook twee, uh, twee kanjers die wat dat betreft ook met ambitie uh, aan de slag gaan. En uh, tot mijn grote verrassing uh, werd ik twee weken geleden gebeld. En ik ben natuurlijk blij, want ik had ook gezegd dat ik dat best wel wil. Ambitie en, uh, heb ik daarin en uh, dat ik de lijst aanvoerder ben. Ja. Kan je me nou ook de lijst noemen? Want ik heb gezocht, maar nog niet gevonden. Wie zitten er in uh, de eerste tien? Nou, we hebben de elf. Elf. Oh. Oké, okay, elf. <laughs> en daar zijn we hartstikke blij Wie? mee. Dat er, nou, ik zal je de... Oh, ik heb de juiste volgorde nu niet bij. Ik, ik, nou ja, Gert staat uh, onze, onze gewaardeerd wethouder en... Uh, uh, uh, huidige wethouder in het college van de Partij van de Arbeid staat op twee Gertone. Ja. Op drie staat Lisa de Vries hier naast me. Op vier staat Peter Eggerhuizen. En dan kijk ik even naar jullie voor vijf en, en de rest. Vijf zit Oesje. Onze huidige fractievoorzitter. Ja. En dan twijfel ik of zes Marlene is. Marlene Scherps is zes. Dan Hans Verduin volgens mij. Pim, Pim Kuiken staat er nog op. Uh, uh, Anneke Draaier staat erop. Ja. Ja, als lijstduwer. Willen. En Leontien ik mis er Wagen. een, hè? Ik mis er een. Leontien. Oh, Le Leontien natuurlijk. Leontien Wagenaar. Sorry, Leontien. <laughs> Ook zo'n uh, zo fris en fruitig, uh, heerlijk mens om mee, uh, mee te werken. Oké, okay, ja. maar dat betekent dat Lisa, die, uh, die moet actief nu de politiek tussen meteen in. Vanuitgaande, dat Kijk, je twee, Pieter, drie zetels Ik ben het hebt. dus helemaal met je eens. Want die ambitie hebben we. Want wij gaan toch zeker wel voor twee, drie zetels. En ik durf echt die drie, uh, die drie zetels wel aan. En je moet ook ja. buitengewoon uh, raadsleden hebben. Ja, ja. En, en bovendien als ik... Uh, maar ik zou het heel graag uh, willen dat ze daar zelf ook iets over zeggen. Wij gaan voor teamwork. Ik bedoel, samenwerken is ons motto... Wij gaan daar niet... Uh, de, de huidige fractie, Oesje heeft het uh, ook samen met Pim, uh, Pim kunnen doen. En wij zijn sowieso voor, de, voor teamwork dat we het hier met elkaar gaan doen. Dus de mensen die je hier aan tafel ziet zitten... zijn ook echt degene die actief gaan deelnemen aan de politiek de komende periode. Um. Ja, het partijprogramma, het verkiezingsprogramma. Ik heb ze allemaal hier voor me liggen, van alle partijen. Mooi. Maar van jullie van ontbreekt partijen? het. Nou, vast niet van alle partijen. Nou, de merendeel, ja. maar van ja. jullie ontbreekt nou ja, dus het. Uh, dus ik heb maar een uitdraai eventjes in het archief gekeken. En hier ligt het verkiezingsprogramma van vier jaar geleden. Heel goed. Nou, we hebben tien, tien dagen geleden onze vergadering gehad met de leden... waarin zowel het verkiezingsprogramma als de kandidatenlijsten aan de orde is. En wij hebben met een hele ploeg, waaronder Peter en Lisa... Hebben we, en met allerlei mensen daaromheen... hebben we gesproken over, uh, over de punten van de, van de toekomst. Dus we hebben een aantal speerpunten ook benoemd. En die zijn, uh, die zijn opgenomen in een redelijk kort programma. En die hebben we uh, tien dagen geleden aan de leden voorgelegd. En daar hebben we natuurlijk met elkaar... ...en flink over gepraat. Hebben u ook gekeken naar het programma van vier jaar geleden? Daar hebben we zeker ook naar gekeken, maar we hebben vooral gekeken... ...want dat is onze verantwoordelijkheid naar de toekomst. Wat wij met elkaar gedaan hebben, is met een grote ploeg bij, bij elkaar gekeken... ...bij elkaar gezeten en gekeken wat gaat er goed... ...en vooral, wat moeten we nu verbeteren voor de toekomst. Maar je belooft een aantal dingen, vier jaar geleden... Ja. Van die gaan we doen in de komende vier jaar... En... Ja. Ik moet zeggen, er zijn een aantal punten die absoluut niet zijn uitgekomen. Dat mag je mij natuurlijk wel vragen, maar dat heeft natuurlijk jammer. niet, niet zoveel zo relevantie voor het verkiezingsprogramma van de toekomst, waar ik, waar ik me aan verbonden heb. En maar staat dat er ook weer in in de komende vier jaar? Zal ik daarover terugkomen als het programma dan ook bij de leden ligt? Want Zal Dat vind zijn. ik wel zo chique, om dat eerst met Wanne de leden te doen. Maar is en is het niet, ik, wil, de... ik ben een politiek leek. Uh, mag ik wel zeggen? Maar ik heb zoiets van. Uh, ja, dat is natuurlijk mooi en aardig. Uh, je, je belooft iets, hè, vier jaar geleden, en dat gebeurt dan niet. En als je dan dat dan bij de nieuwe mensen zegt. Ja maar sorry dat is van vier jaar geleden. Daar hebben wij geen ja, maar verantwoordelijkheid. Mij, iedereen, dat hoor je mij ook helemaal niet zeggen. Maar ik zeg wel. We kunnen natuurlijk nu gaan kijken naar de dingen die niet uh, uh, gerealiseerd zijn. Wat ik je hoor zeggen. Maar we kunnen dan vooral gaan kijken naar de dingen die wel gerealiseerd zijn. Want wij zijn als Partij van de Arbeid erg trots op de bijdrage. Die we de afgelopen vier jaar gedaan hebben. En dat je als partij niet je hele verkiezingsprogramma kan realiseren. Ja dat dank je de koekoek. Anders hadden we 17 leden voor de Partij van de Arbeid. Dat zouden wij natuurlijk heel erg fijn vinden, maar zo, zo, zo stemt de antwoord nu helemaal niet. Maaike, vind je het goed dat als het programma uit is, wanneer komt het uit? Je... Het programma 8 januari hebben we de, de, de volgende vergadering en daarna gaat het naar de leden. En ik beloof je, zodra het naar de leden gaat, dus de definitieve versie, want de, de leden hebben zich al uitgesproken over de eerste versie, maar daar hebben we expres gekozen voor een wat korte, korte samenvatting om met elkaar de, gewoon van gedachten te wisselen. Nou, willen jullie dit ook zo, zien wij dat met elkaar zo. Maar we hebben er een hele geanimeerde vergadering over gehad. En dus dat moet wel even terug naar de leden. Dat vind ik wel zo chic. Wees er wel van overtuigd dat we ze wel naast elkaar gaan leggen. Ja, dat is en prima. Dat is prima. Dan, kom ik, dan kom ik ook met de inhoud van de toekomst. Okay. Maar dan mag je ons ook uh, inderdaad uh, vragen naar het afgelopen collegeperiode. Want de constructieve benadering die we de afgelopen periode hebben gehad. Die mag je van ons verwachten ook voor de volgende, volgende vier jaar. Als je even terugkijkt naar de afgelopen vier jaar. Dan uh, is die politiek in Zandvoort niet erg positief geweest uh, onder de mensen. Laat ik het zo maar even zeggen. Nou, ik ben blij Vechtpartijen, je... ruzies, uh, wethouders die de motie van wantrouwen krijgen. Ja, uh, dat is ook precies het punt waar wij met elkaar, zoals wij hier zitten, uh, en misschien willen mijn collega's daar wat over zeggen. Maar ons motto is samenwerken. Daar gaat het om, want alleen dat werkt. Wij geloven echt niet in de strijd en elkaar de tent uitvechten. Want daar wordt Zandvoort niet beter van. En wij het. zitten daar niet voor onszelf. Wij zitten daar voor Zandvoort en voor de Zandvoorters. Dus de strijd, dat is, daar heb ik zelf persoonlijk een, een broertje dood aan om het maar eens te zeggen. Dat is niet mijn manier van opereren. En ik zit hier met collega's die ook niet op die manier gaan opereren. En die constructieve bijdrage die de Partij van de Arbeid de afgelopen periode heeft gehad, die gaan wij ook zeker doorzetten. Dus wij zijn bereid om met elkaar en met de andere partijen samen te werken voor Zandvoort. Dat is ons doel. En je en sluit niemand motto. uit? Geen enkele partij sluit je Ik uit? Ik heb ook, net als jij, nog niet van iedereen alle programma's gelezen. Dus daar gaan we ons nee, in de toekomst even op beraten. Nee, maar je weet welke partijen meedoen. Ja, dat denk ik te lezen. Alhoewel ik telkens weer voor verrassingen kom te staan. Want ik las twee weken geleden dat er weer een nieuwe politieke partij opgericht is. Maar en in die zin moet ik daar nog mee kennis maken. Ja. gisteren heb je te horen gekregen dat de PVV meedoet in Zandvoort. Dat uh, heb Sluit ik je die uit of kan je daar mee samenwerken? Ik heb van, nog geen enkele inhoud uh, van de PVV uh, gezien. En als de PVV in, uh, in hun programma hebben staan dat ze graag willen samenwerken voor Zandvoort en daar goede dingen voor willen doen, dan, uh, dan kunnen we daar met elkaar over praten. Maar als bijvoorbeeld een aantal bevolkingsgroepen gaan uitsluiten... bijvoorbeeld wat je in de landelijke pers regelmatig tegenkomt... dan denk ik niet dat ze veel overeenkomsten hebben voor de, met de Partij van de Arbeid. Want wij sluiten juist niemand uit. Wij willen graag dat iedereen meedoet. Okay. Mike, ik ga naar uh, Lisa toe. Lisa de Vries. Uh, wat is jouw ervaring in de politiek? Um... Wat is jouw achtergrond? Waar ligt jouw hobby, jouw kennis? Uh, ik heb een, uh, een studie. In de microfoon graag. Dus uh, so, ja? Yep. Ik heb een studie psychologie gedaan, maar daarna in het bedrijfsleven gaan werken. Ik werk nu bij de Nederlandse Spoorwegen als teammanager Veiligheid en Service. Dus dat is heel anders. Uh, maar wel veel maatschappelijk gedaan. En dat miste ik eigenlijk een beetje. En zo ben ik uh, een jaar geleden ongeveer in aanraking gekomen met de PvdA. En daarna PvdA lokaal in Zandvoort. Uh, veel raadsvergadering. En... Ja, ik woon in Zandvoort. Eigenlijk uh, al okay. mijn hele leven. Uh, toen meegaan naar raadsvergaderingen, uh, fractie- en bestuurvergaderingen bijgewoond en uh, steeds iets actiever. En nu inderdaad een mooie plek op de lijst. Nou, die kan er tegenaan. <laughs> Dat is wel de bedoeling. Ben je ook bereid om wethouder te worden? <laughs> um, nou, ik, ik heb echt nog heel weinig ervaring in de uh, politiek. Ik vind het leuk om zo hoog op de lijst staan en misschien, als we drie zetels halen, heel ambitieus een plekje te krijgen en daarin veel te leren. Ik weet niet wat de toekomst brengt, maar voor nu zijn dat niet mijn ambities. Je weet hoeveel tijd erin zit? Ja. Veel? Tussen de 15 en 20 uur per week. Precies. En die heb je ervoor over? Zeker. Oké. Okay. Ja, en naast je zit uh, natuurlijk de, de Peter Eghuizen. Ja, Goedemorgen je bent ook zandvoertig? ja sinds 3,5 jaar woon ik in Zandvoort. en bevalt dat? In ja Zandvoort? heel erg goed ja. Ja. ik heb uh, door heel nederland gewoond en ook kort tijd in het buitenland maar ik ben hier echt geland en, uh, ik heb een hele prettige woning en ik ben heel veel buiten dus dat is de comfortheid. zo ook buiten? buiten, uh, buiten uh, in de natuur op het strand in de waterlevingduinen dus ik geniet uh, van elke vierkante meter. Wat vind je dat er moet veranderen in Zandvoort? Nou, daar heb ik nog niet zo'n duidelijke mening over. Ik zal even mijn geschiedenis uh, vertellen. Ik heb in het verleden ook voor de Partij van de Arbeid gewerkt. Toen ik op de Veluwe woonde. En de, deze zomer kreeg ik een uitnodiging van het bestuur van de Partij van de Arbeid. om kennis te komen maken. En dat was een heel erg leuk gesprek. Met een enorme klik. En uh, toen zijn we, hebben we afgesproken om samen te gaan werken. In welke hoedanigheid dan ook. En uh, daar is deze lijst uit voorgekomen. En um, ik heb tot nu toe de raadsvergaderingen gevolgd via het internet. Dat vond ik ook heel erg leuk, gewoon thuis. En Angel Live. En um, nou ja, ik ben echt van plan me in te zetten voor Zandvoort. En met name voor de Partij van de Arbeid in Zandvoort. We hebben een ontzettend leuk team. Uh, we zijn heel erg uh, gedreven samen. En uh, ook die verschillende leeftijden, dat doet het natuurlijk heel erg goed. Hoe oud ben je? Ik ben 60. O, is nog jong. Ja, precies. Hartstikke ja. jong. Voel ik me ook. Ja. Ja. Nee. Um, ja, ik, ik hoop toch wel dat jullie binnenkort weer terugkomen met het programma. Want in de Graag. komende weken zullen we veel aandacht besteden aan de politiek. Gewoon zeker doen. En uh, als het programma klaar is, stuur het even heel op. Dan kunnen we heel ons praat. voorbereiden. Doen we zeker, ja. En dan uh, zie ik jullie gaar weer terug. Prima. En ik wens jullie erg veel succes. Dank jullie wel. Dank jullie wel. Dank wel voor je komst. We zijn weer terug, ja. Want uh, er zit nu een delegatie tegenover ons van GroenLinks. En van links naar rechts zit uh, Remi Driehuizen. In het midden zit uh, de lijsttrekker Karim El-Gabadi. Zeg het goed? Helemaal goed, helemaal goed. En rechts zit uh, Jurre. Oh, Jurre, sorry. jurre Keuning. Ja. Uh, lekkere jonge groep. Uh, ik mis nog een heleboel bij jullie. Hebben jullie al een... Uh, verkiezingspamflet. Een, een programma. Een programma. Het programma dat, uh, dat uh, is nu uh, doorheen op de ledenvergadering. Dezelfde ledenvergadering. Alleen we moeten hem nu nog uh, zijn hem door de lay-out aan het halen. En die zal uh, ja, zeer binnenkort verschijnen op onze website. En wanneer is dat? Uh, ik hoop deze week dat we hem kunnen publiceren. We zijn nu nog met de laatste lay-out dingetjes bezig. Uh, dat ging wat moeilijker dan we hadden verwacht en als het goed is komt hij deze week online. Stuur hem ook even naar ons. Dan kunnen ik stuur we, hem zeker op. Als we de volgende keer jullie weer ontvangen, dan kunnen we daar vragen over stellen. Zeker. Um, ik heb uh, jullie uh, e-mail of jullie uh, lijsten bekeken en daar valt me wat op. Jullie zijn eigenlijk tegen het circuit. Dan staat in jullie publicaties, wij willen beperking van de aantal geluidsdagen. En niet in de publicaties die ik heb gezien. Het, het komt toch echt van jullie website af? Een oude publicatie waarschijnlijk. Nee, we nee, nee, nee, nee, hebben, nee, hebben daar een beperking van de geluidsdagen op het circuit. Wij hebben daar een, een, een, een duidelijk standpunt over eigenlijk. En dat is? Dat is dat het circuit, zo in, als het nu is, in deze huidige vorm, uh, dat is wat ons betreft ja, prima. Um, en alles wat we er extra bij moeten doen, ja, dat moet binnen de normen en de eisen vallen. En die normen en eisen gaan we meten. En, Valt iets binnen de normen en eisen, kun je dat daar gewoon houden. Dus ook een nieuwe, als het een grand prix hier naartoe komt? Dan moeten ze zich wel aan de eisen houden die daarvoor gesteld staan in, uh, in wet en regelgeving. So, dat, dat is onze lijn. En wat het circuit zelf doet op het circuit, is het van het circuit zelf. Ik bedoel, daar kunnen wij wel iets over vinden, maar uiteindelijk gaat het over de interne bedrijfsvoering van het bedrijf. Maar staat er in jullie verkiezingsprogramma nu in concept over het circuit? Uh, let ook wat ik net zei. Dus wat op het circuit gebeurt is aan het circuit zelf en wij, ja, wij handhaven op normen en regelgeving. En zolang zij binnen de normen blijven en binnen de regelgeving, dan is het wat ons betreft is dat simpel. Dan, dan kan dat gewoon. Maar als jullie zeggen beperking van het aantal geluidsdagen, dan is dat wel een tegenspraak. Um, ja, maar nogmaals, dat staat niet in ons fikrisch programma. En um, op de website zou het wel kunnen staan. Ja. Maar ik denk dat dit verwijst naar een wat ouder artikel van uh, de vorige periode. En daarin is nu wel de lijn iets verschoven, nadat nou wij gewoon vinden dat zoals het nu gaat, gaat het prima. Ook qua geluidsdagen. Kijk dan even je website naar, want ja. het is vrij actueel erop gezet. Ja. Oké, okay, dan ga ik de website naar kijken. Ja, nee, wat dat betreft, ter voorbereiding, lezen we ons goed in. Ik heb ook op de website ik heb het nog niet gezien, maar ik, ga het, ik zal het zeker bekijken. Maar onze lijn is, wat ik net zei... We houden het zoals het nu is. Het gaat nu prima. En we willen het ook zo graag zo houden. Karim, uh, weet je hoeveel tijd erin zit in het raadswerk? Ja, ja dat weet ik zeker. En die uh, tijd die heb je? Die tijd die heb ik volledig eigenlijk. 20 tot 30 uur per week hebben we net gehoord. Ja, ik weet het. Om mijn studenten zijn heen. Maar dat, nee, dat is geen probleem. Dat, uh, dat, we hebben daar allemaal volmondig ja op gezegd. En ook omdat we het vinden dat het een keertje belangrijk is dat er wat meer jongeren in de politiek komen. En daarvoor moet je dingen opofferen. Daarvoor moet je zelf dingen uit je agenda halen. Het is gewoon belangrijk, vinden wij allemaal... en ik persoonlijk ook, dat we gewoon... Ja ...een keertje onze stem laten horen in de Zandvoorts politiek. Dat jongeren een kans krijgen. Maar nu heb je net Lisa gehoord van de Partij van de Arbeid... Mm -hmm. ...en ik weet ook van andere partijen... Uh, ...Martijn Hendricks, uh, het zijn allemaal jongeren. Dus Klopt. Om als GroenLinks te zeggen wij zijn de jongerenpartij... ...dat is niet juist, want alle partijen komen met jongeren. Ik ben ook oprecht blij dat alle andere partijen nu met jongeren komen. Ik, ik ben al sinds dat ik de politiek uh, ooit ben begonnen op mijn 16e... ...ben ik eigenlijk al ja, een soort van voor... Ja, ik, ik wil graag, gewoon graag jongeren in de politiek en dat het nu gebeurt, deze periode de komende periode, dat vind ik eigenlijk best wel erg mooi om te zien en ook heel erg goed ik bedoel, op elke lijst, wat, wat je zelf zegt da daar staan nu echt allemaal best wel veel jongeren en ook best wel op verkiesbare plaatsen en dat vind ik echt, uh, ja dat is alleen maar te prijzen, en zeker ook bij de andere partijen daar zijn wij uh, zijn ook wel blij mee als jongeren denk ik um, heb jij in, in de afgelopen jaren niet, vier jaar geleden op de lijst van Sociaal Zonvoet gestaan ja, klopt ook op plek 3, om precies te zijn. Waarom ga je dan hoppen van partij naar partij? Ik uh, ben toen van sous uh, zo antwoord naar, Groen, naar GroenLinks gegaan. Um, ik, ik, ik weet niet of dat hoppen is. Ik was toen, uh, toen ik begon was ik 16. Nou, als je van ene partij naar de andere ja, partij hopt. Tuurlijk. En Partij van de Arbeid en heb je ook gestaan? Ik klopt. Ik heb bij D66 helemaal niks gedaan. Nee, maar... Wel ik heb ben, echt niks met deze zin maar gevraagd. Waarom, waarom ga je van de ene partij naar de andere partij? Wil je zo graag in de raad zitten? Nee. Nee, echt niet. Um, ik kan, ik, wat ik de vorige keer ook al in, met u in het interview zei, was heel simpel. Toen ik begon, was ik 16 jaar. Ik ben toen in aanraking gekomen met het raadswerk vanwege mijn buurman. De man van Sociaal Zandvoort. Die heeft me toen gewoon meegenomen. Toen ben ik daar hand- en spandiensten gaan verlenen. En daarna ben ik... Uh, ja, ben ik daar weggegaan. Iedereen heeft kunnen lezen in de krant toen... dat is nu bijna vier jaar geleden... waarom ik daar ben weggegaan. Um, dat was niet de leukste situatie. Toen heb ik me weer georiënteerd... op, uh, op alles. Gewoon. Ik heb toen ook nog... Met, ik, heb, ik denk met, met drie of vier partijen in Zand gesproken. En gewoon puur om het feit dat ik het belangrijk vind... wat ik net ook gezegd heb, dat de jongeren in de politiek komen. En daarbij kun je ook nog eens zeggen... dat ik binnen alle partijen... ook binnen de Partij van de Arbeid, binnen Sociaal Zandvoort... en ook nu weer bij GroenLinks... ...altijd ervoor heb gekozen om samen te werken met alle andere partijen. Sterker nog, bij de Partij van de Arbeid heb ik zelfs een plan geschreven... ...om Sociaal Stantwoord, GroenLinks en de Partij van de Arbeid... Uh, ja, ...een soort van samen mee te laten doen aan de komende verkiezingen. Maar, dat is geen antwoord op mijn vraag. Uh, je, nogmaals, ik heb alleen maar het woord hoppen gebruikt. Mm -hmm. Dat is voor mensen die van partij naar partij ja. gaan. Dan vraag ik me af, waarom doe je dat? Uh, is die raadszetel zo belangrijk voor je? Dat, net zei ik ook al dat het niet... ...dat is niet mijn ideale doel. Dat is mijn doel op zich. Mijn Die, doel op zich is. Als je erin komt, wil je dan ook wel vier jaar vol maken? Waarom zou ik niet vier jaar vol willen maken? Nou, ik vraag het alleen maar. Ja, ik, tuurlijk ga ik dat vier, nou misschien maak ik wel acht jaar vol. En dan ben je ook tijd om wethouder te worden. Ikzelf, ja. wij hebben intern nu besloten dat we de komende, komende maand, januari, gaan we gebruiken met Bloemwel en Heemsteden. Om uh, de, de, de, de eisen op te stellen voor waar wij een wethouder aan vinden voldoen. Dat gaat in januari gebeuren, maar laten we ook eerlijk zijn. We zijn terug van weg geweest en laten we niet meteen een te grote jas aanpassen. En gewoon kijken naar wat de kiezer beslist op 21 maart. En um, ja, heel simpel gezegd. We zijn wat dat betreft net nieuw. En we, we, misschien krijgen we één zetel. Nou, dan hoeven wij niet over een wethouder te gaan. Nee, maar nou ja, de Partij van de Arbeid, dat was ook één zetel. En het kan verkeerd, het, het kan verkeren, dat is waar. Ja, dus dat kan alle kanten op gaan. Het kan al, maar, wij verzekeren dat we sowieso wel een kandidaat hebben. Ik ga even naar je twee buurmannen. Uh, Jure en Remy. Hebben jullie tijd voor het raad? Ja, zeker. Ik uh, zit volgend jaar in mijn derde jaar. Heb ik genoeg tijd. Uh, ik moet wel op stage, maar ik verzeker je dat ik uh, tijd genoeg heb om inderdaad te zitten. Oké, okay. en jou, Remy? Ja, ik ben ook nog in mijn studie bezig, maar ik moet hem 8 januari inleveren, mijn scriptie eindelijk. En dan uh, heb ik in principe wel voldoende tijd. En, uh, en wat ga je dan doen daarna? Nou, dan ga, ik, dan ga ik in principe de arbeidsmarkt op. En uh, dan kan ik zelf de invulling aangeven Wordt het part-time, full-time? En ik zal altijd rekening houden, zeg maar, mocht ik gekozen worden, dat ik, wel, uh, dat ik daar tijd voor kan vrijmaken. Dus uh, hoeveel tijd dat zal zijn, dat moet altijd veel passen tijd. en mee Heel zijn, veel tijd. Ik. Ja, nee, maar dat... Uh, dat Weet je, ik kan niet op de, op de feiten vooruit lopen, misschien halen we maar één zetel. Dan, ik sta op plek 3, Dan kom ik niet in de raad. Dus dan heb nou, ik meer ja, tijd. Je buitengewone raadsleden. Ja, ja klopt. Daar gaat ook veel tijd zitten inderdaad. Dus uh, ik, ik ga het zien. Ik heb geen fulltime baan. Dus in principe heb ik er wat tijd voor. Maar en dan ben je klaar met je ja. studie. En uh, zou dat dan niet een belemmering zijn. Om zeg maar je carrière te ontplooien. Het is zeker een, een afweging. Uh, die ik zelf moet gaan maken. Maar op dit moment uh, vind ik het belangrijk. Om voor mezelf om me te ontwikkelen. En ik denk dat dit. Dat daar, dat dit er een hele goede stap in is om uh, eventueel raadswerk te gaan doen. Ik denk dat ik daar zelf heel veel van kan gaan leren en ik uh, kan mijn hele leven nog een, uh, een uh, carrière opbouwen. Volgens mij uh, moeten we tot ons 67ste gaan werken. Dus, uh, nou, denk het is ik dat is wat langer goed. dan. <laughs> heeft, heeft de keuze van jouw uh, studie, ik weet niet wat, heb je, wat studeer je? Ik doe nu lesje in event management in de laatste jaar. Ja, ja. En, uh, het een keuze van mijn studie of het te maken heeft. Maar... Ja, met je politieke ambitie. Nee, ik heb, uh, afgelopen... Kan je dat lesje nee. en uh, events ook in het Nederlands zeggen? Uh, vrije tijdsmanagement. Oké. Okay. Nee, uh, mijn politieke ambitie uh, heb ik al heel lang. Ik ben al heel lang actief uh, met uh, mijn uh, politieke werkzaamheden. Ik ben afgelopen twee jaar ben ik projectleider geweest. ...voor het Nationaal Jeugddebat. En daarbij organiseer ik uh, Provinciaal Jeugddebat in elke provincie... Van, uh, ...voor jongeren van 12 tot en met 18... ...waar ze in debat gaan met uh, statenleden. En we hebben ook een Nationaal Jeugddebat... ...en daar gaan we in het debat met ministers en staatssecretarissen. En daar heb ik afgelopen twee jaar uh, parttime uh, gewerkt. Dus ik ben eigenlijk uh, vol met politiek bezig geweest. En daarom vind ik het, net zoals mijn buurmannen... ...heel belangrijk om uh, jongeren te uh, betrekken bij politiek... En het ook weer aantrekkelijk te maken. En daar hebben we het volgens mij vorige keer ook over gehad. En uh, dat is een doel wat ik uh, wil gaan bereiken. En ik denk dat het ook uh, mogelijk moet zijn. Is wat vind je van Jesse Klaver? Ik vind uh, Jesse Klaver een, een, een, nou, misschien, misschien een voorbeeld is, misschien te groot. Maar uh, ik vind dat hij het heel goed doet. En uh, hij heeft uh, natuurlijk van 4 naar 14 zetels gedaan als lijsttrekker van GroenLinks. En ik denk dat het een, een knappe prestatie is. Oké. Okay. Ja. Ik zie jullie graag terug in het nieuwe ja. jaar. Ja, met, dan met het partijprogramma. <laughs> en dan kunnen we daar aan naar kijken. En jullie de nodige vragen stellen. Ik wens jullie hele prettige kerstdagen. Ja, het, ja, het, ja, het zijn het het de ]zelfde. kerstdagen. Ja. Ja. ja, tot. Dankjewel. Dank je Every time I I see love that money just can't buy. Every time I hold you, I begin to understand. Everything about you tells me I We zitten nu aan tafel met één persoon. En dat is Gert-Jan Bluis. Goedemorgen. Uh, lijsttrekker van CDA. Wethouder. gert als je naar buiten kijkt en je ziet dat watertoerenpleit. Ja. Er staan twintig auto's op. Ja. ja. Ik liep er langs en ik dacht er ook aan. Ik denk, het zonde dat het project niet uh, gewoon voortgang heeft uh, nou, gekregen. Dat is wel zonde. Maar... Betreur je dat nou niet? Dat betreur ik, dat betreur ik echt. En als je, als je dan kijkt van... Uh, had het anders gekund? Ja, want het is ook elkaar iets gunnen. De, toch drie architecten die ook niet met elkaar door de deur konden en gingen. En dan uh, is het dan jammer dat het uiteindelijk op deze manier... Uh, nou, nu weer moeten wachten op een raadsonderzoek uh, om vervolgens de volgende stap te maken. Wat heel veel geld kost. Ja, oké, okay, dat is aan de raad om dat te beslissen. Gelukkig uh, komt uit de onderzoeken dat het college gewoon heeft gehandeld tot het moment dat wij collegebesluiten hebben genomen. Wat afgesproken was met de gemeenteraad. En wat je dus nu ziet, in, misschien wel in, in Nederland, uh, politiek en juridisch. Handelen gaan bijna samenlopen. Dan, dan moet je afvragen waar de politiek dan eindigt. Want eh, er is een discussie bij sommigen die zeggen: Ja, bestemmingsplannen mag je, mag je niet buiten. En dan uh, uiteindelijk beslist de gemeenteraad daarover. Heeft dit te maken met de komende gemeenteraadsverkiezingen? Nee, dat, hoor, dat alle partijen zich een wat in een terugtrekkende nee. beweging? Nee, dat, dat, dat doen wij in ieder geval niet. CDA. En het college ook niet. Want we gaan gewoon door tot het eind. Want we moeten tot het eind door. En ik denk dat er uh, heel veel zaken nog op de, de rol staan. En, uh, dus we, we gaan geen terugtrekkende beweging maken. Ik vond het wel apart dat Jan Beelen een beetje voorzichtig was. Die zegt, wat voor juridische consequenties zitten hier aan vast? Ja, dat moet je wel afvragen. Als je twee rechtszaken voor je kiezen krijgt... ...waar twee, twee architecten een rechtszaak aanspannen... ...dan, dan zou je daarop moeten boelen. Als, als nu verantwoordelijke wethouder voor dit project tijdelijk tot de verkiezingen, uh, moet je dat wel afvragen. Nou, en dat is dus afgelopen donderdag ook gebeurd. En daar zijn dus wat aanpassingen in het besluitvorm gekomen... om dat ook goed te, te tackelen. Maar eigenlijk moet je daar niet mee bezig zijn als gemeenteraad. Dat bedoel ik. Gewoon doorpakken. Ja. Maar ja, helaas. Dus daarom moeten we ook snel naar de verkiezingen toe... en dat het CDA wat meer te vertellen krijgt in Zandvoort. Hoezo? Dus wat, dus dus wat niet veel meer... te vertellen? Nou, maar de, de fractie moet nog meer te vertellen krijgen. In de gemeenteraad. Want daar zit denk ik de problematiek. Te veel versplintering. Dat mag wel zijn, maar te weinig samenwerking. En dat wordt nog veel erger, want er komen nieuwe partijen bij. Ja, maar dan moet je toch de juiste partijen bij elkaar zetten. En ik denk dat iedereen heeft geleerd van wat er gebeurd is. Dus ik hoop dat uh, dat, dat beter gaat. En als wij de lied kunnen nemen als CDA een keer. Misschien de grootste partij worden. Dan denk ik dat het echt anders kan. Ik uh, heb jouw verkiezingsprogramma voor me liggen. Het is niet mijn verkiezingsprogramma, het is van het CDA. Hè? CDA, nou ja goed, jij bent wel verantwoordelijk daarvoor. Uh, ik vind het heel apart. Afgelopen vier jaar is het financieel natuurlijk de goede kant op gegaan. Erg goed. En daar heb jij toch een hele belangrijke hand in gehad. En opeens zie je dat als het goed gaat, dat er meerdere winnaars zijn. Want als ik dan het programma van D66 lees... dan staat erin dat zij dat in feite verantwoordelijk zijn dat het financieel goed gaat in Zandvoort. Nou, dat, dat, nee, dat, dat, nou, dat heb je niet goed gelezen. Het is het eerste verkiezingsprogramma waar zelfs het CDA wordt genoemd. Het is nog nooit in een verkiezingsprogramma gebeurd, maar ergens staat ik, in ik dat ze een, dat samen met het CDA hebben gedaan. Lees dat maar goed. Ik, ik, misschien pagina 4 ik, of zo. Ja, neem maar op de eerste pagina. Nee, ik, u, u maar, moet alles lezen, meneer de, de, de eerste. En dat staat nou, echt erin en dat is verbazendwekkend dat dat gebeurt. En dat klopt ook omdat wij als Coalitiepartner met D66 heel goed hebben samen. Zal ik het voorlezen, pagina 1? Nee, nee, Want daar nee. begint het mee, hè? Dat u, dat u altijd pagina 1 zet je de belangrijke dingen. En er staat in: Wij hebben de financiën op orde gekregen. En bouwen nu zelfs een flinke reserve op. Dat woordje Wij. Ja. En daar wordt de fractie. En later leggen ze dat woordje Wij uit. En dan staat er echt bij: maar, in, Samen met coalitiepartner CDA. Dat moet u aan deze en doen. Ja, dat ga ik ook doen. Doen. doen. Vele winnaars zitten er. Ja. Uh, als ik kijk. Wij uh, gunnen een ander ook wat hoor. Je bent niet gepikeerd. Nee, <laughs> nee, absoluut niet. Oké. Okay. Uh, je zegt ons dorp verdient aandacht. Veel aandacht. Uh, nu heb je daar al veel aan gedaan afgelopen jaar. En uh, als ik zie jouw weblog. blogger of blog, blog, blog, ja. blog. hoe het ook heet. Uh, dat is niet iets van de laatste maand, maar dat is al een half jaar of langer ja. ben je daarmee bezig. Het is rustig actief. Goede ja. sociale media. Ja, maar de, het, nog meer verstand voor doen, dat is dus vooral ook. Daarom vind ik zo fijn dat je de portefeuille zorg en welzijn heb. Want dan kom je gewoon in contact met, met, met degene waar het om draait. En uh, dan kom je met de vereniging in contact. Met de vrijwilligers kom je intact. Met de welzijnsorganisaties. Seniorenverenigingen. Ja, en dat is, dat is gewoon het, het mooie. En als je dan daarnaast de financiën weer op orde hebt. En dat je dus ook dingen kan gaan doen. Zoals bijvoorbeeld nu in de openbare ruimte het gaan regelen. Maar ook het woningbouw. Nieuw-Noord. Dat er eindelijk vooruitgang in zit. Want je, je kan alles wel in één keer willen. Dat hebben we met de middenboulevard geprobeerd. hetzelfde met het bedrijventerrein Nieuw-Noord. Je kan het niet allemaal in één keer doen. En als je ergens bent begonnen, dan motiveer je anderen om ook weer wat te doen. Dus dat motiveer je bijvoorbeeld ook de kei. Let op, we gaan daar beginnen. Jullie moeten ook, ook beginnen. Anders had iedereen op elkaar zitten wachten. Dus, en dat vind ik eigenlijk het leukste van het wethouden zijn. En uh, ik denk dat dat heel goed gaat. En bijvoorbeeld duurzaamheid. Is de afgelopen vier jaar bijna niks aan gedaan. Nou, wij gaan dat echt in ons verkiezingsprogramma naar voren houden. Dat gasvrij worden, dat duurzaam. Maar daar moet je een plan voor maken. Dat heb je niet. Als je dat in 2050 af wil hebben, dan moet je dus nu al beginnen. Langzaam. Je moet mensen bij elkaar brengen, buurten bij elkaar brengen. Nou, we gaan daarmee aan de gang. We, en we gaan het ook echt in ons programma opnemen: de duurzaamheid van Zandvoort. En vooral ook. Jongerenhuisvesting, zodat er meer jongeren in zal voorkomen. Je, je praat uh, nogal veel. ik ga je onderbreken. Ja, um, ja ik heb opgelet uh, de afgelopen uur dus. Hè. Oh, goed zo. Opvallend ja. is, in uh, het programma wat je hebt uh, gemaakt, de CDA heeft gemaakt... ...staat dat uh, we willen de uh, raadsleden uh, de functie daarvan aantrekkelijker maken... ...door, door middel van duobanen, oftewel... Ja. Je gaat ze geld geven. Een, nee, een salaris nee, nee, nee, geven. Nee, nee, nee, dat gaat niet om het salaris, meneer Jouister. Kijk, het probleem is, CDA heeft een hele mooie lijst met heel veel jongeren. En nummer twee is een, een dame. En daaronder zitten ook een heleboel jongeren. Maar er zitten ook heel veel vooral veel vrouwen gelukkig bij. Bij de eerste tien hebben wij vier vrouwen. En wat zie je dan? Dat het heel moeilijk is om dat te combineren. Vrouwen en mannen, maar vrouwen werken ook tegenwoordig, hebben het gezin, hebben toch altijd net iets meer aandacht voor. Hebben, hebben altijd met, net... Jouw ja, eigen fractie ondersteunt ja, ja, dit niet. Jawel. Die hebben net even wat meer aandacht vaak voor het gezin. En dan willen wij... Dat Kijk, is gewoon... Bij mij fout, is het gebleken. Fout. Dat is fout. Maar fout. Ik, geef, ik, geef wel, ik geef wel aan hoe het, hoe het leven in elkaar zit. Hoe het bij jou persoonlijk ja. is. Nee, en da daar is vanuit vooral vanuit nee, maar, die kant... Geef dus, even antwoord op ja, mijn vraag. Nee, daar is de roep gekomen om eigenlijk met z'n tweeën... eigenlijk één raadslid te zijn. Dus met z'n tweeën, dus bijvoorbeeld twee dames samen... Één, en dat zouden wij graag willen. Zodat ook die aan de bak komen. In plaats van dus dat ze zeggen: van ja, maar dat is moeilijk te combineren. Die 20 uur. He, dat is echt moeilijk te combineren. Mensen werken allemaal. Dus, dus er zal op een nieuwe wijze moeten worden gekeken naar de invulling van het, het, het raadzetel. Het betekent geen salaris. Nee, dat gaat maar om het het salaris. Dus gaat gewoon het... samen één raadzetel bezitten. Ja, dat, dat zou het mooiste zijn. En dan krijg je dus ook dat er meer mensen. En vooral bij ons geldt dat voor de vrouwen. Dat, dat, dat ze ook mee kunnen doen. Nu, nu zitten ze echt op het probleem. Dat geldt ook voor mannen. Hè? We, we ja, we, we... maar mannen pa zijn veel makkelijker daarin. Wow. Oh, daar, maar, eh, ja, eh, ja, ja, ja, ja. Eh, ten ten slotte, uh, Gert-Jan, want uh, je komt erop terug later met ja. het, als het programma hier. Heb. Uh, wie is jouw lijst? Even voor de luisteraars. Ja, Jij maar... staat nummer 1. Ja. Wie is nummer 2? Dat is Anouk Weijers. Ja. Die is nu uh, verpleegkundig in het uh, sociale wijkteam. Ja. Kees, Kees Mettes is 3. ja. Uh, Kevin uh, Stefan is vier. Ja. Ralf Ernstra is vijf. Ja. Peter Bluis is zes. Ja. Zeven is Freek Veldwits. Nee, nee, Martine. Martine de Graaf. Zeven is dan Freek Veldwiets. 9 ja. uh, is uh, Bettina of, of Wendy Mulder. Een van die twee of omgedraaid. Bettina. Ja, Bettina en dan Wendy Mulder. Ja, ja goed. Hè? goed ja, ik maar ik ken ze ook vrij goed. Die het zijn allemaal over het algemeen veel dames en veel jonge mensen... Dus wij kunnen eigenlijk wel uh, die gemeenteraad redelijk vullen. Uh, ik, ik mis er een aantal bekende namen die ik de afgelopen vier jaar heb meegemaakt. Uh, de heer Beelen. Ja, Jan, Jan gaat uh, met zijn studie verder en uh, die kan het gewoon niet combineren. Dus, uh, dat is ook zo'n voorbeeld. Hè? Als, als je dan zo'n duo lid had gehad, dan had je daar veel makkelijker mee kunnen optrekken. Ik mis Arlan Berg. Arlan Berg, ja, die heeft het ook heel druk met zijn werk. Ja. En ik mis Fred Kroonsberg. Fred Kroonsberg, ja, maar Fred, Fred die, die gaat op de achtergrond. En die zou nog wel bijvoorbeeld schaduwlid willen worden, maar die zit op de achtergrond. Maar we hebben zoveel nieuwe kandidaten, jongen. En die moet je de kans geven. Okay. En dat gaan we doen, denk ik. Kom je weer terug in weer? Ik kom weer Hier. terug in Ja, zeker. Gezellig. Eerst nog even zwemmen. Hè? Jij gaat zwemmen? Ja, ik ga denk ik wel zwemmen weer. Ik heb het een, twee keer gedaan nu, maar ik denk dat het nu weer maar weer tijd wordt. Uh... En je moet zingen. En ik moet zingen. Dus ja. het is heel druk weer. Dus uh, prettige, ik, feestdagen, ik wens je prettige feestdagen. prettige feestdagen. Iedereen prettige feestdagen. En bedankt feestdagen. voor je komst. Ja, Fijne okay. feestdagen. We zijn weer in de uitzending want we gaan uh, ons nu begeven op de trekking van de decemberloten. en uh, tegenover ons zitten uh, Ingrid en Peter. Uh, de zakken worden steeds... Jongens, ik heb zoveel bluizen hier. Ja, dat weet ik. <laughs> maar ik wil toch dat er onderscheid gemaakt moet worden jouw straat. Er zijn uh, hier peter binnen bluis. hier binnen staan nu drie bluizen, Lod. nog een peter bluis, uh, nog een Gert-Jan Bluis. Uh, ben, jij bent er ook een van die bluisjes. Dit ja, is allemaal geen familie. Dat wil ik ook even nadrukkelijk oh. vertellen. Maar die anderen dat komen van een rijke takbluis. Dat ben ik dus. Dat ben jij? Ja. Oké. Okay. Vandaar dat hij dus met de prijzen komt ja. hier. Dus. Nou, de, de notaris is net uh, geweest. Die is net, hè? die is net weg. en. Uh, dat, Frank. Ja, van, nou, precies. Daar gaan we beginnen. En uh, de derde trekking van de decemberlotenactie. Tot wanneer duurt deze actie, uh, Week 52, in de laatste week van december. Dus volgende week nog een trekking. En dan vind ook de, de trekking van de hoofdprijs. En dan is de hoofdprijs En dat zijn mooie prijzen, ah, hè. Want ik heb ze weer gezien. Het. Ziet er fantastisch uit. Dus iedereen die uh, winkelt in Zandvoort vergeet... vooral niet te vragen om de loten. Vul ze in en deponeer ze bij de desbetreffende bakken... waar ze ingeleverd kunnen worden... Zo, zeg nog even waar ze ingeleverd kunnen worden. Uh, bij Blokker, bij Bloemenhuis Bluis, bij de Hema, uh, bij Jupiter Plaza. Domino's? Uh, bij de pizza's? Domino's ook geloof ik, ja. Nou, overal. Overal. Nou, laten we maar beginnen. Ja, is goed. Het is weer een hele worstlijst. 26 prijzen. Ik ga er uh, als een razende roeland doorheen. Ik ga geen ademhalen, want er hebben we geen tijd voor. Goed. Vleeswijn aangeboden door Grand Café XL. Gewonnen door Boy de Net. Cadeaubon van 20 euro, aangeboden door Bloemsier kunst, Bluis. Ja, het is weer een bluis. Het lijkt wel een epidemie. Gewonnen door meneer of mevrouw Wever. Cadeaubon van 25 euro, Kaashuis Peter Tromp. Meneer en mevrouw Langenaar is de gelukkige winnaar of winnares. Cadeaubon van 15 euro, aangeboden door Blokker. Gewonnen door Boep, Bob Le Duzink. Hey! Ja, die kennen wij hierin, dat klopt. Vier botermalse biefstukken, aangeboden door Marcel's Vers Theater, gewonnen door Floris Koper. Zo. In plaats van vis, een stukje vlees. Precies. Leverde uh, verwarring. Cadeaubon van 10 euro, aangeboden door de Zandvoortse Apotheek, gewonnen door J. Hesse. Dames of heren Hakken vernieuwen, aangeboden door Shanna Shoe Repair, gewonnen door F. de Boer. Cadeaubon 15 euro, aangeboden door Ben en Eugenie de Dierspecialisten van Zandvoort, gewonnen door Iris de Haas. Een notenpakket, uh, dat zijn dus nootjes, hè, dus niet een EHBO pakket of iets dergelijks. Aangeboden door onze notenspecialist Sebon, gewonnen door Loes Verhoef. Cadeaubon van 10 euro, aangeboden door Centerparks, gewonnen door Joyce van Ommeren. Een waardebon, een tonnetje friet, aangeboden door Snackbar Het Plein, gewonnen door Twan Tonen. Nog zo'n waardebon. Ook weer met friet gevuld. Wederom aangeboden door Snackbar het Plein. Gewonnen door Bert Weilers. Eet smakelijk. cadeaubon van 10 euro. Aangeboden door Van Vessum. Gewonnen door A. Scholtmeijer. Buitenbeeld Route Boek. Aangeboden door het Zandvoort Museum. Gewonnen door E. Paap. Waardebon van 12,50 Aangeboden door viskraam Ari gewonnen door Tieneke Kok. Ontwormen voor hond en kat, aangeboden door de dierenkliniek Zandvoort, gewonnen door Vivian Lijnzaad. Een cadeaubon van 15 euro, aangeboden door ABC of ABC and More, gewonnen door Erika Zegers. Een half jaar ontwormen van de hond en of de kat, Aangeboden door de dierendokters. Zandvoort. Gewonnen door Karin Oostergetel. Cadeaubon van 15 euro. Aangeboden door Vlug Fashion. Haal hem vlug op. Udo Geisler, jij bent de winnaar. Een zak oliebollen en appelflappen. Ja, wie kan het anders zijn dan Harry... Oh, fase staat er. Ik dacht dat die oliebol heette. Nee, <laughs> kennelijk heet hij fase. Aangeboden door Harry Fase dus. En gewonnen door Lisbeth Smit. Een shawarma-schotel met frisdrank naar keuze. Aangeboden door Tasty Corner, de ondernemer van het jaar. In Noord, in Noord dus. Gewonnen door H. Van Gameren. Waardebon 15 euro. Ik heb heel even adem gehaald, neem me niet kwalijk. Uh, aangeboden door Frituur d'Alver. Gewonnen door Anne de Jager. Boodschappenpakket van 25 euro. Gewonnen door Ede Boer en aangeboden door Albert Heijn. Cadeaubon van 10 euro van Bloemenhuis. Ja hoor, daar is die weer. Bluis in het winkelcentrum Noord. Fijne gasten zijn er toch allemaal. Nee van me trouwens. Dat is wel familie. Uh, gewonnen door MH van der Meer. De rijke tak. Ja, dat klopt. Pizzabon van 10 euro. Aangeboden door Domino's. Gewonnen door meneer of mevrouw Bol. En de laatste prijs... Een Brunabon van 15 euro. Ja, wie anders kan dat aanbieden dan Bruna. Gewonnen door Lisa Abate. Nou, dat was hem weer. Gefeliciteerd allemaal met deze de prijswinners, prijs. Onder hoor ik geen bluizen. Uh, nee, maar wel aanbieders. Dat, dat hoor je. Zo'n genereuze, jager, genereuze, genereuze mensen jager, allemaal. Geweldig. Ik dus niet. Jammer. Fijne mensen. Het weer, uh, komende donderdag in de Zandertse kranten staan. Ja, lijst. uiteraard. En iedereen krijgt een e-mailtje thuis. Ja, iedereen krijgt oor. een e-mailtje. Uh, een telefoontje. En dat wordt allemaal keurig geregeld. Door de ondernemersvereniging. Dus volgende week zien we jullie weer, weer terug. Jazeker. Even op de foto, foto kijken eens aan. Beeld en geluid. Helemaal ik wens geweldig. Ik erg veel succes wel. En ik wens jullie prettige feestdagen. Interlijf. En uh, Fijne eet kerstdagen. Eet veel, vriend. Uh, uh, waarom kijk je mij nou aan, uh, Pieter? Ik snap het niet. Ik wel. <lacht> ik snap er helemaal niets van. Ik bedoel, ik ben enigszins Je heet bezet, geen maar Peter Oliebol, wel je heet... Spieren, hè? Geniet. Er zit geen grammetje vet bij. Geniet. <lacht> Is goed. Fijne dagen, Piet. Uh, en jij ook je Dankjewel, Peter. Uh, ja, nou, we komen, wij, uh, aan wij komen aan het einde. We moeten nog wel even zeggen dat er uh, elke eerste maandag van de maand een nabestaande groep is bij Ook Zandvoort. Van ja. half twee tot drie uur. En dat mensen het programma kunnen terugluisteren. Zeker de politiek is dan van belang. En dat is uh, van acht tot uh, tien uur op uh, moeten de donderdag eventjes. U gaat eerst naar ZFM Zandvoort. Ja. www.zfmzandvoort.nl Dan tikt u in de datum van vandaag. Dan krijgt u een tijdstip Moet u een uurtje eerder doen En dan kunt u dit programma helemaal terugluisteren ja. Nou we gaan bedanken de techniek Ja. We kijken naar hem Geweldig Sjaakje Overduinmaaier. We kijken naar de redactie. Gert van Kuik en met name Gerrit Rutte. Gerrie. Jij bent hier elke zaterdag. Elke zaterdag, al vijf jaar. 52 weken lang elke zaterdag hier. Ja, dat is toch wel een compliment. Jazeker, zeker weten. En we bedanken natuurlijk Floris Faber van Hotel Faber. Het was weer gastvrij. Hotel Hoogland. Ja. Saber. Hotel Hoogland van Floris. Van Hotel Hoogland. Ja. <laughs> het, het is altijd weer een, geweldig om hier te zijn. En er, ja, Pieter. Ja, Pieter. Jij ook bedankt, Pieter. Zijn er zijn een gouden koppel zo samen. Eigenlijk wel, ja. ja. Alleen als het politiek is, dan uh, ben ik wat stiller op de achtergrond. Omdat ik vrees dat ik anders uh, misschien uh, dingen te veel zeg die ik niet zeggen moet. Dus uh, vandaar dat ik mij uh, dan uh, een beetje terugtrek. Wij gaan afsluiten met een uh, mooie muziek van Gabrielle over als het goed is. En we wensen alle luisteraars hele fijne kerstdagen. Absoluut, hele goede kerstdagen. Wees voorzichtig. Euh, zorg ervoor dat er in ieder geval in uw omgeving door de kinderen die u kent geen vuurwerk wordt afgeknald nog. Want de honden hebben daar enorm veel last van. Dat wilde ik toch even zeggen, Pieter. Heel goed gedaan. Pieter. Goed zo. Fijn Dank weekend wel. en tot de volgende keer. Dag.